Zeewel de Jong met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer, Zahar. Omdat ze al lang in Nederland is en verwesterd is, mogen zij en haar familie in Nederland blijven. Dat wil niet zeggen dat alle verwesterde Afghaanse meisjes mogen blijven, zei Leers in een debat in de Kamer. De oppositie vindt de grenzen die de minister trekt te vaag en te willekeurig. Vier op de tien afgestudeerden van vier opleidingen van de hogeschool in Holland hebben een diploma ontvangen dat het HBO niet had mogen verstrekken. Dat blijkt uit onderzoek van de onderwijsinspectie. Het gaat om de opleiding bedrijfseconomie in Haarlem, commerciële economie in Diemen, media en entertainment Management in Haarlem en vrije tijdsmanagement in Diemen. De opleidingen krijgen waarschijnlijk een boete. De inspectie denkt niet dat medewerkers moedwillig regels hebben geschonden.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 Publicist Thomas van der Dunk heeft in het park voor het provinciehuis van Noord-Holland alsnog zijn omstreden lezing gehouden. De jaarlijkse Willem-Arondeus lezing werd geannuleerd omdat zijn tekst volgens de organisatie te kritisch is over de PVV. Die wordt erin vergeleken met de NSB. Bij de lezing buiten was onder andere commissaris van de koningin Remkes aanwezig. Hij was tegen het afblazen van de lezing. In de Champions League heeft Barcelona met 2-0 gewonnen van Real Madrid. In de tweede helft werd bijna doelpunten gemaakt door Lionel Messi. Real Madrid speelde het grootste deel van de tweede helft met 10 man. Het weer, vannacht wisselend en plaatselijk een buitje. Het koelt af naar 8 graden. Overdag kans op buien, smiddags soms ook met onweer. Het wordt 14 graden aan zee tot 19 land in maart. Dit was het NOS Journaal. So... Oh. get locked into a serious drug collection. Not that we needed it at all for the trip. The tendency is to push it as far as you can. See? I'm going through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 Misschien ben ik geworden. Some comment on the weather